Clement Peters met het NOS-journaal. Het kabinet schaalt op naar fase 1 van het landelijk crisisplan olie... melden bronnen aan de Telegraaf.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 President Trump wil nog niet reageren op berichten dat er schepen zijn beschoten in de straat van Hormuz door de Iraanse nationale garde. Op een persconferentie zei Trump alleen dat Iran en de VS heel goede gesprekken hebben. Iran heeft de straat van Hormuz vanochtend opnieuw gesloten. Volgens het land is dat een reactie op de Amerikaanse blokkade van schepen die van en naar Iraanse havens willen. Gisteren werd juist aangekondigd dat de zeestraat weer open zou gaan. In de Bollenstreek is het jaarlijkse bloemencorso bezig. De hele dag rijden er Bond versierde praalwagens met bloemen door meerdere plaatsen in de streek. De wagens vertrokken in Noordwijk en komen vanavond aan in Haarlem. Langs de route van 42 kilometer staan en zitten meer dan 1 miljoen mensen. Het bloemencorso Bollenstreek is niet het enige corso van Nederland, wel een van de bekendste. Het bestaat sinds 1947. De Nederlandse ijshockeysters keren na één jaar terug naar divisie 1A, het op één na hoogste niveau van de wereld. Oranje stelde in de laatste poolwedstrijd in Spanje door een 6 3 zege op Letland de eerste plaats in WK divisie 1B veilig en daarmee ook de promotie. Nederland was na vier jaar op het tweede wereldniveau te hebben gespeeld vorig jaar gedegradeerd naar de divisie 1B. Het weer in het oosten bewolking en buien. In het westen opklaringen en geregeld zon. Het is ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En dan kan het ook mistig worden. Morgen zon en wolken. Later gaat het dan regenen. Het wordt opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 That you found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 Dus gaan met me mee, e, e, e, e. wij samen met z'n mee, e, e, e, e. naar een mee, mee, mee, mee, café. mee, mee, mee, mee, mee, ik mee, geen mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee, Er mee, mee, mee, Ik wil mee, Niet te beschrijven, zo moet het altijd zijn. We pakken onze kans, en voordat ik het wil hier, gaan wij nog even dansen. Wat willen er nog meer? Dus ga nu met me mee, Wij samen met z'n twee, Naar een café, Niets houdt ons tegen, geen wind, geen regen. Ik wil er even aan. M SV. Ei, Na een café. Hey, ei, hey, hey, hey. van de week daar raak ik van streek en mijn...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 Ik heb vanavond stilgeveend Van pure vreugde En geluk Bij het kijken naar jou Het genieten van jou Dit gevoel Kan nooit meer ster.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 mijn leven lang. Download de ZFM app En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort Ik ben jong en wat is je En waar kom jij vandaan? Want je trekt me aan I should be a second. But now I call me for none. Shafiq Roman. should be. Go. What is your name? Where come you from? Want to drink, man? Hey, baby, I'm a young Go. What is your name? Where come you from? Want to drink, man? Baby, I should be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 I've been excited, but was Mr. Lonely. Maar een straatje met soms wat pieken en even. Oh. uit Zandvoort ZFM bij mij vandaan hang ik uren nacht... aan.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 Je moet doen. Je moet hem laten gaan. Het wordt tijd dat je dat in gaat zien. De tijd heelt de wonden en komt hij terug bij jou.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 Blijf maar kon dat jou niet schelen Jij komt er in, nog wel eens achter Maar om een je dan voorbij Maar ga jij naar die andere Wat heb ik verkeerd gedaan Nu vergeet ik mij al ja, waarom Jij bent weggegaan Kan je mij zomaar vergeten En ben ik jou in een keer Ik Die kan je nu al laten weten Jij krijgt van alles en volspraak. Of ga jij naar die andere, maar heb ik voor je gedaan. Want hier van alles wat ik kon. Nu verricht ik mij jou waarom jij bent weggegaan. Kan je mij zomaar vergeten?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 Niet meer van mij. Je houdt je nu wel groot, maar ga kapot van de bij omdat je bij me wilt zijn, maar niet meer bij me kunt zijn. En is dit dan het eind van een hele nacht? Alles is verloren en wat heb je nu bereikt? Want je bent me nu kwijt. Pas achteraf krijg je spijt.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 Pas achteraf krijg je spijt, want je bent me nu kwijt. Pas achteraf krijg je spijt. Dichterbij Voorbij. Slapen is er niet meer bij, als je morgen voor me staat. Zeg jij: Je weet wel hoe dat gaat. Vergeten of vergeven kan ik niet. I'm yeah. mij nu weer zelfs die tranen op je gelaat daarvoor is het nu te laat Take your Even niet raar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 Ik slaapeloos en nacht, ja, yeah. en ik wil back to the future. De vloer branden, de plek van mijn voeten. Ik rij straks de stad, licht, sturken. Blikken voor ijzer in de stad vol mijn schurken Zo, in mijn eentje, mijn visie is zuiver. Zweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op mijn plan. En ik dans met de met een de geeft tot hoe ver ik ben. Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit. Vingers de keeper, ze duiken, stil zitten. Klaar voor de arts hier, delen linie, kiks verslaven. Net alsof jij aan de heroïne zit De klok tikt door, tijd om te slapen, dan blijf ik maar gang.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 Ja, van jou is daarom dat ik zie. Wow, oh, oh, oh, oh, oh. lieveling. Wanneer kom jij mijn hart verwarmen? Lekker ding. Ik wil je hier nu in mijn armen. Lieveling, oh lekker, lekker ding. De allermooiste melodie, dat